Dit is Jeroen rondje met het NOS -journaal. Er is een grote kans dat er de komende dagen nog meer naschokken zullen zijn in Japan. Dat heeft de Japanse weerdienst bekendgemaakt. Vanochtend rond 18 uur Nederlandse tijd waren er een aantal aardbevingen voor de westkust van centraal Japan. De zwaarste had een kracht van 7,6. Daarna werd gewaarschuwd voor een tsunami van 5 meter hoog. Mensen in het getroffen gebied worden opgeroepen om te vluchten naar hoger gelegen gebieden. Tienduizenden huizen zitten zonder stroom. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij het brandwondencentrum van het Martini ziekenhuis in Groningen... zijn in de nieuwjaarsnacht 14 patiënten behandeld. De meeste konden daarna weer naar huis, maar drie liggen nog in het ziekenhuis. Verder waren er volgens het ziekenhuis dit jaar opvallend veel telefoontjes... van huisartsen en zorgmedewerkers uit andere ziekenhuizen over brandwonden. Het nieuwe jaar is in heel Nederland gevierd met feest en vuurwerk. Op de meeste plekken was het gezellig, maar er waren ook incidenten. Zo is de politie in onder meer Den Haag, Amsterdam, Delft, Hedel en Beden met vuurwerk bekogeld... Verschillende keren werd de ME ingezet om de orde te herstellen. In Haarlem is een man van 19 om het leven gekomen door vuurwerk. De man is kort voor middernacht aan zijn verwondingen overleden. Het gaat voor zover bekend om het tweede dodelijke incident door vuurwerk rond deze jaarwisseling. We bellen en sms'en elkaar steeds minder om de nieuwjaarswensen over te brengen. Dat zien telecomproviders KPN en Vodafone. We wensen elkaar wel een gelukkig nieuwjaar... maar dan steeds vaker via WhatsApp, videogesprekken of sociale media. Op het mobiele netwerk van KPN werden rond de jaarwisseling... 3,2 miljoen telefoontjes gepleegd en 1 miljoen sms'jes verstuurd. Vorig jaar waren het nog 3,9 miljoen telefoontjes en 1,3 miljoen sms'jes. Klanten verbruikten wel fors meer data. Het weer vanochtend vallen er buien. In de loop van de dag wordt het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt tussen de 7 en 10 graden. Morgen begint het droger, maar er is wel meer wind. Later op de dag gaat het dan ook weer regenen en het wordt dan nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy. boy. I need no because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the world. Doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger now he's. You yeah. yeah. Galileo, Galileo, big arm, magnificent! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from on this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. En het tweede uur van Goedemorgen antwoord vanuit de studio, omdat Rabbal met vakantie is, Racecafé. Uh, inmiddels zijn aangeschoven uh, Peter en Peter, Bluis en Tromp, uh, van het OVZ-wezen. Uh, en het is vandaag de laatste trekking. En de uh, trekking van de loten van deze week gaan we doen. En de trekking van alle loten gaan we doen. De hoofdprijzen. De hoofdprijzen. Peter, de hoofdprijzen die worden ook weer uitgereikt. Ja. En wanneer gaat dat gebeuren? Zaterdag 6 januari bij Lundspreek... In de Haltestraat? Uh, we hebben, ja, in de We hebben vijf hoofdprijzen. En uh, die zijn beschikbaar gesteld door de HEMA, door Hotel Hoogland, door Domino Pizza. En niet te vergeten, Electro Stiphout. Vijf hoofdprijzen. De, uh, alle prijswinnaars krijgen een brief de komende week. Ook de hoofdprijswinnaars. En die worden uitgenodigd bij lunchbreak in de Haltestraat. Volgende week zaterdag om 11 uur... om in prijs in okay. ontvangst te nemen. De weekprijzen gaan we nu doen. En die mensen krijgen ook bericht. En die krijgen ja, ook bericht. Okay. Nou, ik zou zeggen, heren, gaat uw gang. We ja. starten eerst met de weekprijzen. Ja. En daarna doen we als laatste de hoofdprijzen. Nog, en en om even recept. te vermelden dat jullie oliebollen meegenomen hebben van Harry. Ja. En dan ga ik er nu dus een eentje op Ja, want we zijn tot kwart voor 12 ongeveer bezig. Dus. <laughs> ja, ik ga de eerste 20... Nee. Uh, Prijzen bekendmaken. Daarna neemt de, de zeer gewaardeerde voorzitter Peter Tropp het over. Want dan kan ik aan de beademing. Hè, want het is <lacht> nogal wat, zo'n lijst. Ik ga beginnen met de eerste prijs: een fles wijn. Uh, Aangeboden door Hotel Hoogland. Gewonnen door M. van den Berg. Uh, een cadeaubon voor 25 euro. Aangeboden door Bloemschierkunst Bluis. Gewonnen door Rob Niesen. Een. Uh, Kilo Bobkaas. Ja, wat dat moet voorstellen, weet ik niet. Dat is, denk ik, eh, alcoholvrij rijen met kaas of zo, denk ik. Ongeveer. Oh, ja, ja. Aangeboden door eh, Kaashuis Tromp. Gewonnen door Marian Klein. Uh, gebak of taartje, ter waarde van 15 euro. Aangeboden door Van Vessen, welbekend. Gewonnen door Marga de Boer. Een cadeaubon van 25 euro... Aangeboden door Marcels Vers Theater, gewonnen door Marijke van Diemen. Een cadeaubon van 20 euro, aangeboden door de Zandvoortse Apotheek, gewonnen door S. Wilderom. Een kaashoek cadeaumand ter waarde van 50 euro. Nou, Dat kan alleen maar een kaasbaas uh, zijn, hè? De echte. De conculega, ja. de kaashoek. Uh, gewonnen door meneer of mevrouw Termets met een zet op het eind. Een cadeaubon van 25 euro aangeboden door Rio's Dierspecialist. Gewonnen door Mark van der Hulst. Een zak olieflappen of appelbollen, oh nee, uh, oliebollen en appelflappen. Aangeboden door oliebollenkraam Harry Vaarse. Gewonnen door meneer of mevrouw Zandbergen. Een cadeaubon van 25 euro aangeboden door Kids Avenue, gewonnen door Lida Duif. Een hamburgermenu, aangeboden door Snackbar Het Plein, gewonnen door Lies Longjarou, als ik het goed uitspreek. Ja. Doe ik het niet, dan neemt u mij maar niet kwalijk, mevrouw Longjarou. Een cadeaubon van 10 euro, aangeboden door Albert Heijn, gewonnen door Astrid Modenaar, een Wadebon van 12,5 euro... Aangeboden door Viskraam Arie Guit, Gewonnen door Michella Houweling. Een vaccinatie voor de hond of de kat. Ja, aangeboden door Dierenkliniek Zandvoort. Je raait het nooit wie die gewonnen hebt. Hier op mevrouw F.N. Kastien. Een verrassingspakket 1. Aangeboden door de Schelpenhangers. Gewonnen door Patricia Bosman. <coughs> Uh, verrassingspakket 2, niet te verwarren met 1 uiteraard. Ook aangeboden door de schelpenhangers. Gewonnen door Maria Koopman. En lunch- en dinerbon. die van 50 euro. Aangeboden door Le Bar. Gewonnen door Guus Paap. Mooi. En ja, een trommel, trommel, trommelgeroffel. Een voeding van hils, hond of kat. Aangeboden door de dierendokters... Gewonnen door een familielid van de hond en de kat... door Rini Konijn. Uh, dan gaan we over naar Media Pizza. Ja, dit is geen grapje, mensen. Dit is gewoon bloedserieus. Hè? Notaris van de Valk die zit naast me en die zit met zijn hoofd te schudden. Het is gewoon waar. Rini Konijn, jij hebt gewoon voeding gewonnen... Zo voor de hond en de kat. Een medium pizza, aangeboden door Tasty Corners Snackhouse... Uh, Badhuisplein. Gewonnen door José Gerards. Lijkt wel een Belgische naam, maar ze woont in zijn antwoord. Uh, nummer 20. Een cadeaubond van 20 euro. Aangeboden door Bloemenhuis Bluis. Winkelcentrum Noord. Gewonnen door meneer of mevrouw J. van de Bosch. Nou, ik ga even aan het zuurstof. <lacht> en onze vriend Peter Tromp gaat de rest van de prijzen overhandigen. U mag we 21 beginnen, Pijt. Nummer 21, Medium of Italian Pizza. Beschikbaar gesteld door Domino's. Gewonnen door Lucas Vrijenhoek. Bruna stelt een boekenbon ter waarde van 20 euro beschikbaar. En die is gewonnen door Alexa Sjestroff. <coughs> een kopje koffie naar keuze met een gebakje. Beschikbaar gesteld door de Lunchbreak, Gewonnen door Esther John. We hebben ook nog een cadeaubon ter waarde van 15 euro. En die is gewonnen door Marion Schouten. En beschikbaar gesteld door Frituur Danver. Cadeaukaart 10 euro. Doki Beach House stelt die ter beschikking. Gewonnen door Nelly Rovers. Boulano heeft een cadeaubon ter waarde van 15 euro gewonnen. beschikbaar gesteld door Vera Flowers Gifts. Vlugfashion geeft een nieuw zeeland auckland Ode Parfum ter waarde van 39,95 cadeau. En dat is gewonnen door E.C. Balk. Ethos doet dit jaar ook mee, waar we heel blij mee zijn. Ze geven een handcreme, gewonnen door Karin Ruit En de andere prijs, beschikbaar gesteld door e uh, Ethos, is een douche gewonnen door M. Noorderloos. De patisserie chocolaterie Zandvoort geeft een cadeaubond waarde van 10 euro... gewonnen door Lochmans. Een broodje Donner van Jas Donner is gewonnen door Cecil Blijs. Een cadeaubond waarde van 15 euro te besteden bij Mendies... gewonnen door Hans Rubeling. Wat moet hij daar nou... Een hey, cadeaubon hey, ter ja. waarde van... De nee, nee, notaris stilte stilte stilte, stilte, stilte, stilte. Heeft de notaris Haan. het wel gezien? Je, gezien dit getrokken? is een serieuze aangelegenheid. Ik ben de prijs Plus, aan het uitdagen. Maak nou geen grapjes. Nou. Hans, sorry hoor. <laughs> maar, dit is een bloedserieuze zaak. Een cadeaubond ter waarde van 25 euro... beschikbaar gesteld door PURL... als laatste is gewonnen door Wil Winkel. Dit zijn de weekprijzen van week 52... Hmm. 33 in totaal. Even, heb, je, uh, heb jij ook voor alle 33 de... sponsors of heb je meer sponsors? Nee, uh, wat, wat er eigenlijk gebeurt... is uh, dat er in november al nerveuze ondernemers zijn... die vragen van, jullie doen toch nog wel de decemberloterij... want we willen prijzen beschikbaar stellen. En uh, uh, dan zijn de eerste 10, 15 al binnen... Vervolgens gaan we bij onze leden een rondje maken. Luister, december, vier weekprijzen of een hoofdprijs. Wat ja, ja. wil je? En die hoofdprijs, als het een hoofdprijs is... moet het wel een bepaald betrokken tegen een hoofdprijs, tegen zijn, ja. een hoofdprijs okay. zijn. En zo komen we eigenlijk aan die 33, 34. <kijf> en wat we merken de laatste jaren is dat het eigenlijk stijgt. Nou, Kijk, Zoals je kan zien, het kan nog net op een A4'tje. En het tweede a ja, 4 kleine, kleine letters. Alleen die van ja. Hans zijn zo groot. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Dat die al die Toevall, uh, loten zijn weer in de vuilniszakken gegaan. Ja, alle loten van dus alle is, uh, vier van alle weeken, weken En daarna komen nu, jullie hebben het... Ja. Uh, twee zakken vol. Dus nu de hoofdprijzen. Vijf stuks in totaal. De HEMA stelt beschikbaar twee koffers met de naam... ...ter waarde van 95 euro. Eentje is gewonnen door Ton van Beda. En de tweede is gewonnen door Yvette van Keulen. Een jaar gratis pizza's eten... ...beschikbaar gesteld door de Domino. Elke week één. Elke dag. Nee, sorry. <laughs> Een maximaal van 52 stuks... ...is gewonnen door de familie Mol... Met dubbel L. Met dubbel L. Hotel Hoogland. Een overnachting in een luxe kamer met Whirlpool... voor twee personen. Een leuke prijs. Gewonnen door M. van der Meijen. En zoals al jarenlang... onze grote vrienden van Electro World Stiphout op de Grote Kocht... stellen een Bluetooth-speaker beschikbaar... en die is gewonnen door M. Visser Weda. Nou... De hoofdprijswinnaars krijgen deze week bericht, worden uitgenodigd bij Lunchbreak. De weekwinnaars krijgen ook deze week bericht. En uh, ze worden eerst gebeld, dan wordt er naar hun juiste adres gevraagd. Er wordt een brief gestuurd naar hun. En met de brief kunnen ze de prijzen bij de desbetreffende winkels ophalen. Ah, helemaal goed. En dan hebben we er weer een jaar op zitten en dan gaan we op naar het volgende jaar. Ja, Hans, we zitten er weer niet bij. Thomas nee. ook niet. Dus het begint nu een beetje op te vallen. Ja, het het leek erop. En, en, en we, wel en, de dus voorzitter ik, van het mannenkoord, dat begint ook op te vallen. Maar ja, we wensen maar, ja. iedereen uh, veel geluk met hun prijzen. Heren, dank voor de komst. En uh, ik hoop dat volgend jaar weer zo'n uh, leuke loterij komt. En uh, dank voor de gelegenheid om. Uh, de prijzen uit te kunnen reiken ook via de radio. Geen dank. Ja, nou, oh, neem nog een oliebolletje uh, vriend. Ja. Als jij nou even naar de binschoten gaat, dan heb ik nog een over. Je ik nou horen <laughs> ja, nee, met aan het, het spaakje. Uh, te... uh. Well, in my head, I've been a picture well, Since I come home, well, my body's been a maggot, and I miss your tender head and the way you like the dregs. I well, want you come on over, stop making a fool out of me. Oh, I don't think That you have to go to jail, put your house on an offer sale Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who fix it for you And now you shopping anywhere? change the color of your hair, and are you busy? Uh, uh, uh. You have to pay that fine. That you were dying all the time. Are you still dizzy? <laughs> Since y'all come home, well my body's been a mess, and I miss your tender head, and the way you like the days I want you to come on over. Stop making a fool out of me. Why don't you come on? Sometimes I go out by myself And I look across the water And I think about all the things What you doing And in my head I paint a picture and Since I come home Well, my body's been a mess, And I miss your tender hair And the way you like to drag I want to come on over and stop making a fool out of me oh, why don't you come on? Verbalen geweld van OVZ gaan we door naar uh, Carina. Want Carina die gaat een toren beklimmen: de toren van de protestantse kerk. Maar goed, we gaan nu luisteren naar Carina Veren uh, die de toren van de protestantse kerk is beklommen. Goedemorgen, Zandvoort. Ik sta hier nu op een best wel tochtige plek en ontzettend hoog. John Vrijhof, predikant van de protestantse kerk, staat hier bij me. Hoe hoog is deze toren eigenlijk? Het gaat om zo'n 30 meter. Nou, het voelt hoger. Uh, we hebben net allerlei trappen beklommen. En ik kijk nu eigenlijk bovenop de kerkklok. En John, dit is dus eigenlijk... Wat zei je nou? Een hele bijzondere klok, hè? Het is een van de oudste klokken in Nederland. Hij is van 1492. En er staat in het Latijn op, in 1492 is mij de naam Jezus gegeven. En het idee daarachter was dat Jezus de mensen dan naar de kerk riep als de klok geluid werd. En tijdens de Tweede Wereldoorlog is deze klok dus er vanaf gehaald, uit de toren gehaald, de oudste toren van Zandvoort. Mm. En waar is hij toen naartoe gegaan? Want het is hartstikke zwaar. Uh, ik denk dat hij ergens uh, begraven is in Nederland en na de Tweede Wereldoorlog is hij uh, teruggekomen. Hij is in ieder geval niet in Zandvoort gebleven. Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ze ook het monument, van, uh, het grafmonument, ontmanteld. En dat hebben ze wel ergens in Zandvoort uh, begraven om te zorgen dat dat niet vernietigd werd. Want wilden ze deze klok dus eigenlijk anders hebben om om te smelten? Dan zou die gesmolten zijn om er kogels van te maken. Nou, ja. wat een geluk dat hij er nu nog is. Uh, hij hangt heel goed stevig. Het is eigenlijk al tijd dat hij zo gaat luiden. Maar uh, dat is nog niet zover. En ik denk dat we ook doof zijn als hij gaat luiden. Het tocht hier goed door. Ik dacht eigenlijk dat we hierboven wel een soort balkonnetje zouden hebben. Wat, als je, je kan niet hier door het luik nog gaan. Hier nog een stukje boven. Niet echt? Ja. Oh, en als ik naar beneden kijk word ik eigenlijk best wel een beetje duizelig. Uh, allemaal hele smalle houten trappen. Ladders, kan ik eigenlijk wel zeggen. Maar we kunnen dus nog een ladder omhoog. Oh jeetje, wacht even. Je moet geen hoogtevrees hebben. Want ik zie nu de terrasjes beneden. Want ja, het is een mooie dag. Oh, kijk eens. Oh, wauw. Nou, je kan dus nu de hele constructie van de toren zien. Van het dak. En hoe oud is dit dan nu? Weet je dat? De kerktoren is een keertje gerestaureerd. Dus hij is niet meer van 1492. Maar... Eh, dat zou ik op moeten zoeken om te kijken wanneer dat precies gebeurd is. Er is heel veel over gedocumenteerd. Ja, maar hij is in ieder geval wel rond deze tijd die je noemt. Ietsje ouder dus. Uh, misschien 1600, zoiets? Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Nee. Ik ga nee. onzin zeggen. Oh, je gaat onzin. Maar het is een hele mooie constructie. En wat voor hout is dit? Weet je dat? Nou, ik denk dat het hardhout is, eikenhout. Ja, ja. uit Duitsland misschien wel. Ik zie helemaal geen gaatjes erin van... Uh... Gelukkig niet. Nee, het ziet er heel goed uit. Ja. En er is ook al uh, af en toe iets op geschreven, zie ik. Ja. En wat een hoge punt. Ja. Jee, ongelooflijk. En je hoort het geluid van de straat ook echt heel goed, hè? Ja. Je moet hier niet in de winter zijn, want het is best koud. Ja. <laughs> nou, ik vind het wel een heel erg leuke ervaring... dat ik een keer in de kerktoren ben... waar ik eigenlijk uh, al jaren langs loop... Voordat we naar beneden gaan, langs alle steile trappen. Uh, ik maak er ook foto's van, dus dan is dat wel te zien later uh, bij ZFM. Maar nu gaat er dus een raampje open. Even kijken, want dit is bedoeld om uh, de vlag uit te hangen. Precies, kijk, hier zo komt hij in. Gaat hij dicht. Ja, kijk eens. Oh. Het is wel heel mooi om zandvoort uh, van zo hoog uh, te zien. Je hebt geen ruimpje aan de zeekant? Nee. Oh jammer. Waarom is dat? Weet je dat? Dus ik zou het niet weten. Misschien dat er de wind vandaan komt. Want dit is wel een heel oude opening, neem ik aan. Dit is een oude opening. Ja, oké. Okay. Ja. Dus ze hebben dat bewust gedaan. Misschien stormt het te veel vanaf, de, vanaf de, zee. de zeekant. Dat zou kunnen, ja. De vlag hangt ook altijd naar die kant uit. En niet naar de andere kant uit. Ja, ja. oké. Okay. Hartstikke mooi. Nou, dan uh, gaan we nu proberen naar beneden te gaan. Ik moet niet naar beneden kijken, want dan word je echt duizelig. Oké, okay, daar gaan we. En dan gaan we dadelijk weer langs de klok. Het, zijn, het is echt heel ingenieus in elkaar gezet. Ik ga nu heel even... Oh, oh ja, oké. Okay. Ik ga nu heel even stoppen met opnemen. Want ik moet me nu echt gewoon met twee handen vasthouden. Ja. Zo. Nou, iedereen in het dorp denkt nu, wat is er aan de hand? Waarom slaat hij maar één keer? <lacht> oh. Hard hoor. Maar wordt er ook nog aan die, uh, die kerktouwen getrokken? Of de die, kerkkloktouwen? Op op zon... Zon... Ja, morgen luid? Bij bruiloften, begrafenissen. Oké, okay, dat gebeurt nog ja, echt met de hand? Met de touw, ja. Oké. Okay. Nou, ik moet hier overheen klimmen. Het lijkt wel een, een soort apenkooien. We moeten echt heel goed voorzichtig over overheen klimmen. En nu stop ik weer even met opnemen, want nu moeten we weer een of ander gat in naar beneden. En dan moeten we heel voorzichtig doen. Nou, we zijn bijna beneden. Maar nog niet helemaal. We zijn nog steeds van de ladders af aan het gaan. Ja, heel goed. Mooi om te zien ook, die oude bakstenen en al die draden. We zijn nu bijna in de buurt van, uh, hoe noem je dat eigenlijk? Uh, het uurwerk natuurlijk, ja. Dat slaat echt heel mooi rustig. Even kijken. Ja, je moet hier geen uh, haast hebben zeg maar, aan allemaal oud stof. Even langs de touwen. Nou, we zijn bijna weer bij normale trappen. Nou, we zijn nu bij het uurwerk. Die staat in een hele mooie kast. We lopen nu inmiddels weer een soort van eh, in de bewoonde wereld. We gaan even naar het prachtige Knipschierorgel. Want dat bestaat komend jaar 175 jaar. Wauw, waar zijn we nou weer? Dit is de blaasbalg van het orgel. Vroeger had je dus mensen die betaald werden om het orgel te kopen. En dan schatten ze zo... Te pompen. Het lijkt wel een dus sportschool. Precies. Oh, kijk eens, het gaat helemaal omhoog. Ja, precies. En dan had je dus de blaasbalg, en dan langzaam als er dus gespeeld werd, ging hij naar beneden. En daar werden dus mensen betaald om dit uh, tijdens de dienst te pompen. Uh, normaal als je naar de sportschool gaat, moet je betalen. Maar ja. hier wordt je betaald. Hier wow. je wordt je betaald. ja. ja. Want tegenwoordig gaat alles elektrisch. Ja, dus ja. Het, uh, maar wel heel mooi dat het er gewoon nog is en niet nee, is afgebroken. Dat nee, precies. Het is een heel precies. oud systeem. Ja, een heel oud systeem. Je ziet nu de lucht drukken. Hij zakt nu langzaam in. Maar de lucht gaat nu naar het orgel. Naar het orgel. Dus nu ja. moet je denk ik een liedje spelen. Ja, maar je speelt <laughs> geen orgel. Dan gaan we eens even naar het orgel kijken. Want echt prachtig. Wie onderhoudt dit elke keer zo mooi? Uh, nou, dit wordt uh, ja, gewoon door de kerk uh, steeds gefinancierd. Maar er is ook een, is een keer een enorme restauratie geweest. En daar heeft bijna het hele dorp ook aan uh, bijgedragen. Oh, mooi. Omdat dit een, uh, een knipscheerorgel is. Ja. En dat is ook een monument. Ja. ja, ja. En ik zie zulke leuke geluiden erop staan op de kaartjes. woudfluit. Ja. Uh, wat zie ik nog meer? Een Koppeling klavier. Dus in alle registers. Ja, prachtig. Ja. De trompet natuurlijk en de bourdon, subas, van God. Ja. Als je nu op de toets komt er wat uit of niet? Oh nee, nee er komt niks nee, uit. Nee, dan moet het echt uitgezet ja. worden. Ja. En prachtig uitzicht over het. Uh, ik denk dat je dat een balkon noemt. Noem je dit een balkon? Uh. Dit is het balkon. Ja, dit is het balkon. En ik kijk naar het prachtige graf van Paulus Lood. Dat kan ik nu heel van dichtbij zien. Het mannetje met het lood in zijn handen. Waar we natuurlijk een tijdje geleden een bijeenkomst over hadden. Ik wil eigenlijk ook zo nog wel eventjes onder dat hendeltje kijken. Want dan kan je in zijn graf kijken, toch? Als je dat hendeltje omhoog doet, kan je, kan je ergens doorheen kijken. Ja, dat maakt niet uit. Dat vind ik wel leuk om te zien. Maar, uh, ja, echt heel mooi. We, uh, we, je krijgt hem niet aan, toch? Nee, ik krijg het niet aan. Nee. nee. Oké, okay, dan gaan we naar, uh, naar beneden. Wat een avontuur. We zijn de toren in geweest. En nu loop ik hier direct langs een vitrine. Uh, dat gaat over Simon, Jane Paap. En daar is natuurlijk ook van alles over te vertellen. Het beeld van Simon staat... Uh, uh, achterin of voorin de kerk. En ik zie een bomschuit hangen. En nou zijn we bij het praalgaf van Paulus Lood. En oh, zo moet je dat eruit halen. Oké. Okay. Dit is het gaatje. Oh ja, daar zie je toch helemaal niks? Nee. Oh, nee. Oh, ik denk, we kunnen echt, uh, we kunnen echt iets zien. Nee, nee, nee. En, uh, Normaal hoort hier dus een pin in te zitten. Oh, ja. Maar die is eruit gevallen. Ja. En daarom kunnen we hem eruit halen. Oh, ja. oké. Okay. En wat is dit voor mooie kist? Dit is een oude geldkist, een antieke. En hoeveel geld zit erin? Is het leeg? Dat is de, de na, kist. Na, ik heb een mooie sluit. <lacht> Wauw, oh, dat is een hele mooie. Maar ja, helaas leeg. Ja. Zit niks meer in. Ja, die is mooi. En die binnenkant is ook echt heel bijzonder. Ja. Was deze van Paulus Loot? Nee. Nee, oh. Dit was er vroeger... De, ja, de geldkist van de kerk. Ja. En die zat tot de nok vol. Met munten, met goudstukken. Nou, de kerk was natuurlijk vroeger wel een rijk instituut. Iedereen droeg ja. daarbij. Ja. Omdat het ook eigenlijk van iedereen was. En ja. daarom zien wij hele kleine dorpjes, soms hele mooie kerken. Omdat het eigenlijk ook hun, hun gemeenschapshuis was. Ja, en waarom valt hier het pleisterwerk vanaf eigenlijk? Dat is eh, des Zandvoort. Muren zijn hier altijd wat, wat vochtig. Oh ja. Hebben we hebben onlangs wel weer het zand tussen de muren weggehaald. Want dat heb je altijd zand ja. in, de, in de spouw. Maar eh, ja, dit moet weer hersteld worden. Ja. ja. ja. Nou, dus er moet even wat geld in de geldkist. Dan kan het weer hersteld worden. Ja, precies. Ja. En ik zie hier een heel leuk stoofje: Ja, kerkstoofje. Ja, Vroeger, ja waar de kerkruimtes niet verwarmd. Dus had je een stoofje waar je je voeten op zet. Tegenwoordig hebben we warmtecussentjes. Ja, wat dus, modern. Ja. Net als bij de cafés. Bij de cafés, En uh, Simon Paap ging natuurlijk op tafel zitten... op zo'n stoofje, om er ook gezellig bij te zijn, hè? Als er visite was thuis. Ja. Ja, ja dat is het verhaal. Ja. Zit hij wel lekker warm. Mooi, hoor. Ik in mijn nette pak, diploma's en mijn shakes op zak, Met polen zijn mijn, mijn woorden schaal, Onder de vlekken van de stad. Naast jou wauw. Wat wow. voor alle. Al voordat de bom valt, diploma halen voordat de bom valt, Ik is en C gradaat voordat de bom valt. Wie dagnept neemt zand bij zijde, want ze zuiveren en tegen ouderouws. Ja, we gaan natuurlijk niet hopen dat de bom valt. Uh, dat gaan we niet hopen. We hopen wel op een heel mooi 2024 en op 23 gesproken. Daar gaat burgemeester Molenburg even over terugblikken. Burgemeester David Molenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat u hier bent. Uh, we willen graag met u uh, terugkijken op uh, het jaar 2023. Uh, nou, dan gaan we eerst met Wat betekende het jaar 2023 voor u? Wat heeft u geleerd? Wat heeft u voor inzichten verworven in dat jaar? Nou, wat, wat het, het, het, het aardige is van 2023 is dat we natuurlijk na alle coronajaren gewoon weer een, een volledig min of meer echt normaal jaar hebben gehad, waarin uh, alles functioneerde. Uh, wat mij opgevallen is, is dat ik het idee had toen we uit de coronaperiode kwamen, dat, uh, dat er heel veel opgefoktheid was en heel veel uh, ja, mensen die toch nog uh, be behoorlijk last hadden van die periode. En ik heb nu het idee dat het allemaal weer wat rustiger begint te worden. Dat, dat de, de sfeer in de samenleving ook weer wat aan het bijtrekken is. Um, en ik heb echt geleerd dat van zo'n best, nou ja, zo'n coronaperiode was niet heel lang, hè. dat heeft uh, anderhalf, twee jaar geduurd, ja, maar goed, dat, hey, op de mensheid is dat niet zo'n lange tijd, maar dat dat dus de, de maatregelen die daar genomen zijn, een enorm effect heeft. En ik heb dat ook bijvoorbeeld bij mijn eigen kinderen gezien, die een groot deel van hun, hun studietijd binnen moesten blijven. Ja, uh, het zijn ook jongens waar het testosteron uh, door het lijf giert. Uh, en dat moest er allemaal wel weer uit. En dat was, vond ik wel bijzonder van het afgelopen jaar. Ja, dus de, de wordt en de mensen zijn allemaal wat minder recalcitrant, iets minder snel uh, aangebrand. Uh, ja, het, niet voeren. alleen zaterdag, maar ik zie dat in de hele maatschappij heb ik het idee van dat, dat, iedereen weer een, dat het weer een beetje uh, naar normaal begint terug te keren. Oké. Okay. Nou, we hebben natuurlijk uh, de Formule 1 weer gehad uh, in Zandvoort. Uh, dat is natuurlijk vanzelfsprekend een belangrijk uh, punt. Uh, ook omdat het na coronatijd uh, plaatsvond. Mm, zeker. Ja, nee, het was natuurlijk heel bijzonder de derde keer. En uh, wat je natuurlijk zag was dat uh, uiteindelijk uh, ja, alle, um, alle draaiboeken staan. En die organisatie van DGP dat draait natuurlijk als een tierenlier. Uh, wat anders was dan de eerste twee keer, even los van de eerste keer dat echt de, nog in coronatijd plaatsvond, was to, dat we dit keer ook met ander weertypen te maken hadden. En daar was ik op zich wel blij mee. Los van het feit dat het natuurlijk de race ook weer weer spannender maakt op een of andere manier. Maar Zeker. dat je dus ook ziet dat alle draaiboeken en alle protocollen die het liggen, dat die dus ook werken bij slecht weer. Dus dat ook die mobiliteitsplannen ook werken op het moment dat het regent. Uh, dus dat vond ik heel goed om te zien en heel mooi. En ja, het was natuurlijk ook weer een fantastische editie en iedereen heeft zich weer vreselijk vermaakt. Um, dus ja, Zandvoort stond ongelooflijk goed op de kaart. Dus ja, daar kun je alleen maar heel erg blij en trots zijn als burgemeester. Ja, en het is allemaal weer goed verlopen. Zeker. Dus, uh, het is het grootste sportevenement van Nederland volgens mij... met de minste uh, incidenten als je het zo bekijkt. Nou ja, wat je natuurlijk ziet is dat vorig jaar... waren er natuurlijk nog wat incidenten op het circuit. Daar heeft uh, de organisatie heel goed op ingespeeld... Uh, door, door een aantal maatregelen te nemen. En wat mij al opvalt is dat ook hier in het centrum... is het, is het beredruk, echt ongelooflijk. Maar toch gaat dat over het algemeen... redelijk zonder slag of stoot natuurlijk. Hè, waar heel veel mensen bij elkaar zijn, daar gebeuren incidenten. Uh, er slaan af en toe mensen eens even uh, door. Uh, er wordt natuurlijk bijvoorbeeld hoorlijk wat gedronken dat vind ik wel ja een punt van aandacht uh, ook voor de komende editie hoe houden we in ieder geval vast dat we we hebben nu bijvoorbeeld met de retail goede afspraken gemaakt dat er geen alcohol in winkels verkocht mag worden. Nou, Dat heeft in ieder geval heel erg geschild, omdat daarmee niet de hele kratte bier en flessen bakker die de straat op werden gesleept. Um, dus in die zin, ja, het is ook een beetje fine-tunen en steeds kijken van hoe kunnen we de dingen die we leren weer uh, van de vorige editie weer doorpakken naar de volgende editie. Ja, Zo wordt uh, alcoholgebruik straks alleen maar bestemd voor de kapitaalkrachtige nou, dat de, Iedereen moet een, moet een biertje kunnen <kijkt> drinken, maar uh, ja, laat ik wel zijn dat op het moment dat gewoon hier uh, jongeren van 15, 16 over zwolken ja. met uh, grote flessen uh, sterke drank dan is dat ja, wat mij betreft niet de bedoeling. Dus niet de bedoeling. Nee, dat is heel duidelijk. Uh, nou ja, dat is een heel belangrijk punt. Hoe vindt u de politieke verhoudingen in de Raad uh, uh, het afgelopen jaar? Nou, ik moet zeggen dat... dat uh, ik, ik bedoel, dit was het, het eigenlijk het, het eerste echt volledige jaar... dat deze gemeenteraad gefunctioneerd heeft. Er uh, is behoorlijk wat opgeschud. Uh, veel nieuwelingen, uh, nieuwe partijen. Uh, en ik moet zeggen dat ik vind uh, dat... dat gewoon echt constructief en goed met elkaar samengewerkt wordt. De debatten verlopen goed. Men luistert naar elkaar. Men gunt elkaar ook dingen. En natuurlijk, er zijn overweer over natuurlijk altijd wel weer spanningen tussen partijen en tussen mensen. Maar dat hoort in de politiek. Want politiek is uh, ja, niet bestemd om niet te schuren. Uh, er zijn tegenstellingen. Mensen denken anders over dingen. Mensen hebben wezenlijk andere ideeën over hoe je een, een samenleving en een, uh, en een gemeente inricht. Uh, maar binnen die marges vind ik dat het op dit moment heel goed gaat. En ik heb, ben ook heel blij met het college. Wat er op dit moment zit, dat zijn gewoon vier hele uh, bevlogen uh, en ook hele fanatieke mensen. Uh, en wat het leuk is, de sfeer is goed en wat ik heel belangrijk vind, uh, ze ondersteunen elkaar, ze helpen elkaar, dat merk je gewoon. Uh, ik zie gewoon voortdurend iedereen even bij elkaar binnenlopen om met elkaar mee te denken en ze gunnen elkaar ook heel veel. Het is niet zo van nou, ik moet voortdurend uh, vooraan staan uh, op het moment dat eentje even wat zwaarder heeft uh, en een portefeuille heeft waar wat, uh, waar wat druk op zit. Ja, dan krijg je ook onmiddellijk ondersteuning van de rest en dat vind ik ook heel. Goed goed om te zien. Ja, dus, dus uh, ik merk dat zelf ook als columnist. Uh, er valt uh, er minder scherp te schrijven omdat er uh, heel veel dingen op een harmonieus en goede manier opgelost ja. worden. Ja, en, en ik bedoel, ik, en, laat ik, laten we dat vooral zo houden. Dus misschien dat je toch een, ja, over andere onderwerpen moet gaan schrijven dan. <lacht> dus, dat, ik ben er wel blij om dat het, dat het goed heeft. <coughs> en, en, en, het dorp moet bestuurd worden. Dat is ontzettend belangrijk. En uh, als dat een, een beetje in rust en harmonie gebeurt, is dat prima. En natuurlijk mag het scherp zijn. Dat hoort er ook bij. Ja, nou, we zijn blij dat het ook allemaal zo goed gaat. Nou, en dan natuurlijk ook een heel belangrijk punt. Hoe ziet u uw toekomst als burgemeester in Zandvoort? Wat bedoel je? Nou ja, u bent burgemeester. En, uh, op een gegeven moment is alles anders natuurlijk in het leven. Er komt een periode van uh, herbenoeming aan. Maar je altijd natuurlijk over na moet gaan denken. Ja, nou ja dat klopt. Ik, ik zal volgende zomer zal ik aan, de, aan de klankbordgroep. Dat is de groep die mij, uh, ik zou maar zeggen, begeleidt vanuit de gemeenteraad. Zal ik moeten aangeven of ik voor herbenoeming in aanmerking wil komen. Nou, dat is dan een proces. Dat gaat ongeveer een jaar overheen. En vooralsnog vind ik het geweldig. En, en, en geniet ik met volle teugen van dit werk. Dus ik zie geen enkele reden dat ik niet van de zomer zal zeggen dat ik door wil. Um, ja, en nogmaals, dat betekent wel dat daar dan vervolgens de gemeenteraad ook nog een oordeel over moet vellen. Natuurlijk. En die gaan er uiteindelijk over. Ja. Nou, dat belooft <coughs> in ieder geval dat we hier nog een aantal jarige interviews met elkaar kunnen doen. Ik hoop het. Dankjewel. Um, ja, en dan hebben we natuurlijk ook gewoon uw eerste Pride in uh, Zandvoort. En dat was uh, tegelijkertijd ook de koudste en natste en minst bezochte Pride ooit. Ja, misschien is er een kausaal verband, maar... Uh... Dat denk ik niet. <laughs> nee, ik, maar ik moet wel zeggen dat uh, we hebben door corona uh, de Pride uh, een, een paar keer... ...in het water is gevallen. Nou, dat gebeurde nu min of meer letterlijk. Maar letterlijk, ja. toch heb ik heel veel vrolijke mensen gezien... ...die ondanks de regen zich uitstekend vermaakt hebben. Uh, maar goed, even los van het feest zelf de signaalwerking die er vanuit gaat door in Zandvoort een dergelijke festiviteit met elkaar te beleven, uh, in het verlengde van wat er allemaal in Amsterdam gebeurt, laat ook zien dat wij als Zandvoort gewoon een inclusieve samenleving willen zijn. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dat je gewoon laat zien van, hey, wacht eens eventjes, um, iedereen is welkom in Zandvoort. Ik was natuurlijk echt behoorlijk teleurgesteld dat er ...de avond daarvoor een aantal vlaggen vernield werden. Maar daar is wel heel adequaat op gereageerd. Ja, nou nee, ja. goed, beetje, en dan dat moet je ook meteen laten zien... Van, ...en gelukkig hadden we de mensen die dat deden snel te pakken. Maar dat laat zien dat, ja, dat er toch nog van in, in de onderstroom heel veel ja. Um, ja, zaken zijn... ...waarvan je zegt, van, ja, dat, dat willen we absoluut niet op die manier. Dus die Pride is echt, uh, vind ik, veel meer dan een feestje. Het is ook een, een symbool. U heeft er ook het eerste jaar uh, het uh, regenboogbeleid in de portefeuille. Klopt, ja. ja, ja dus, uh, de inhoudelijke kant van het Ja, ja. ja. En, uh, uh, de, ik heb even om, voor de goede orde: inclusie. Dus dat is breder dan alleen maar het regenboogbeleid. En we zijn begonnen met een regenboognota. Waarin we eigenlijk samengevat hebben: wat gebeurt er allemaal? Nou, er gebeurt best veel in Zandvoort op dit gebied. En ik wil volgend jaar een bredere inclusieagenda uh, presenteren. Die ook veel meer gaat over ja, hoe, hoe we breed alle doelgroepen in de samenleving kunnen blijven betrekken. Uh, of het nou gaat om geaardheid. Of het nou gaat om uh, ja, of je uh, ik zou maar zeggen, uh, ja, moeite hebt om in de openbare ruimte je te begeven. Um, dus daar zal ik volgend jaar mee komen. Oké. Okay. En dan hebben we nog een ander punt. De opvang van de Oekraïners. Uh, Want het ziet eruit dat dat, uh, althans officieel moet het gaan eindigen. Ja, dat klopt. We hebben... Op, de, op, de, op het huidige terrein, even voor de goede orde... we hebben drie plekken waar Oekraïners worden opgevangen. Bij particulieren thuis. Nou, dat... Er zijn mensen die uh, ooit besloten hebben hun deuren open te stellen. Vaak is dat ook via familie of via vrienden. Dan hebben we een hotel waar mensen worden opgevangen. Dat loopt eigenlijk uitstekend. En dan hebben we nog de grote opvang voor 120 mensen die door het Rode Kruis gerund wordt op het, op het Keurigsterrein. Nou, in principe was de afspraak twee jaar tot uh, juni. Um, de plannen, er is donderdagavond een inspraakavond geweest over de bouwplannen daar. We gaan ervan uit dat dat nog een ja, minimaal anderhalf jaar zal wachten uh, tot daar gebouwd gaat worden. Dus de gedachte is wel om de Oekraïners daar in ieder geval tot die plek te blijven huisvesten tot op het moment dat er echt daadwerkelijk gebouwd gaat worden. En we hebben nu de opgave en zijn aan het nadenken over... Hoe daarna. Dat doen we ook in regionaal verband, dus dat werken we in Zuid-Kennemerland heel, heel goed samen om uh, die opgave gezamenlijk uh, aan te vliegen. Um, want ja, het ziet er nu naar uit dat een, een aantal van die mensen ook wel wat langer zullen blijven. We hopen natuurlijk van harte dat ze allemaal heel snel weer terug kunnen. Ja. En tegelijkertijd zie ik ook dat ja heel veel van die mensen die daar opgevangen zijn, allemaal volop aan het werk zijn in de Zandvoortse samenleving. Dus als die uur weggaan, dan hebben we weer een, een, een, een dingetje op de arbeidsmarkt. Ja, uh, ja want ze hebben, het was er al vrij snel een keertje overdag. Toen was iedereen weg. Want ze waren allemaal aan het werk. Is het niet ook een mooi punt voor... Uh, de, nu de rechter besloten heeft dat uh, asielzoekers, reguliere asielzoekers, uh, uh, ook uh, zouden moeten uh, mogen werken. En Oekraïners, we zijn daar een uitzondering op. Dat dat niet zou uh, ja, lopen in Zandvoort als we een asielopvang ik, krijgen. Ik, ik, ik, laat ik zo eens even kijken, we, we, we hebben een discussie gehad over een asielopvang in, in Zandvoort. Tuurlijk. Nou, daarvan heeft de gemeenteraad gezegd: totdat er een spreidingswet is, uh, maken wij even een pas op de plaats. Um, en tegelijkertijd ja, ben ik wel van mening dat op het moment dat je ergens in een land terechtkomt en uh, er is een reële kant dat je mag blijven, dan moet je zo snel mogelijk aan het werk. Kijk, ja. we hebben die arbeidskrachten hebben we keihard nodig in Nederland, Daarom, ja. uh, we, we schreeuwen erom, uh, iedereen uh, weet dat we enorme gaten bij de in de verzorging hebben, uh, uh, kijk maar waar in de horeca. Um, dus ja, het is natuurlijk zonde als er mensen binnenkomen die een reële kans hebben dat ze mogen blijven, dat je ze dan niet de kans geeft om A aan het werk te gaan wat voor het land goed is en B voor henzelf omdat ze sneller inburgen. Absoluut. Ja. Het lijkt me een, hele, een heel goed streven. Um, en u had ook nog zelf een, een punt om aan te dragen. Want we hebben een aantal punten waar wij graag maar nu op terug wilden kijken. Uh, en dat had te maken met de landelijke politiek. Nou ja, wat, wat mij van de zomer... En ik bedoel, je wilde even terugkijken. En er is natuurlijk heel veel gebeurd. Hè? Het parkeerbeleid is redelijk goed gegaan allemaal. Er zijn allemaal lokale onderwerpen. Maar wat mij echt geërgerd heeft, is het feit dat ik... Van de zomer uh, hadden wij in het eerste warme weekend... behoorlijk wat overlast. Nou, dat, dat dan Met man en macht proberen we dat de kop in te drukken. En dat er vervolgens hier een parade van landelijke politici... zich op de boulevard begeeft, uh, waaronder uh, de minister van Justitie... Dylan Jurgisus en Geert Wilders die hier uh, ja, een beetje lawaai komen maken. En dat draagt niets bij. En um, zeker met mevrouw Jugessus die uh, We hebben twee jaar geleden een hele succesvolle pilot gedaan. Om onze handhavers met wapenstokken uit te rusten. En ik zit al twee jaar te wachten op definitieve toestemming van het ministerie. Om dat definitief te maken. Al twee jaar. Twee jaar. En er was een 21-jarige boa die aan haar heeft uitgelegd tijdens dat bezoek wat het voor hem betekent om met een wapenstok tegenover een groep jongeren te staan. En wat het verschil uitmaakt. En tot op heden is die toestemming nog steeds niet verleend. Ik heb haar appjes gestuurd en ze heeft hier natuurlijk uh, lawaai zitten maken... Hoe, hoe belangrijk het allemaal was. Maar er komt geen reet uit. En dat, dat irriteert mij hoogelijk. En ik denk van, blijf dan gewoon thuis, blijf in Den Haag... maar loop ons niet voor de voeten. En datzelfde geldt natuurlijk voor Geert Wilders... die hier ook op de Boulevard heeft gestaan. Waarvan ik denk, van, joh, prima dat je er, uh, dat je er was... Maar wat draag je bij? Want er is geen agent bijgekomen sinds die mensen hier op bezoek zijn geweest. En daar zit het probleem dat we gewoon tekorten hebben. En er is maar één plek waar dat opgelost kan worden. In Den Haag. Dus doe dat in Den Haag. Nou, ik begrijp dat we voorlopig niet uitgenodigd worden om ons antwoord uh, langs te komen. Tenzij ze weer een hand vol politieagenten en wapenstokken Ja, Nee, gewoon een boter bij de, bij de vis en uh, put your money where your mouth is. Ja, dat is een heldere boodschap. Ja. Ik hoop dat er uh, in Den Haag ook gekeken wordt naar deze uitzending. Um, ja, en we gaan, zijn we al bijna aan het einde van deze uh, terugblik. Uh, en we hebben ook van u een, een speciaal uh, verzoeknummer gekregen. Of een artiest die we graag wilden draaien. Nou ja, goed, even voor in de kerstgedachte uh, te blijven. Nee, ik vind, het leukste nieuws van deze week vond ik dat Joost Klein... Uh, voorheen eenhoorn Joost... dat naar, hij uh, naar het Songfestival gaat. Ik vind dat een geweldige keuze... Uh, mijn zoon volgt Joost al van, of dat hij heel jong is. Uh, de teksten van die jongen die, die over zijn leven en zijn trauma's... die zijn zo ongelooflijk goed. En uh, muzikaal vind ik het fantastisch. En ik ben ervan overtuigd dat Nederland... het geweldig gaat doen met hem op het Songfestival. Ik, ik vond het zo leuk, want ik denk van ja... dit is uh, buiten het geëigende pad... Dus heel gaaf. Bent u een songfestival? Ja, het Songfestival Liefhebber het algemeen? ik vind het geweldig. Ja, vindt het ja, geweldig? Ja, ja, ja. Oh. ik zat vroeger al als klein kindje zat ik, uh, te kijken en uh, dat is altijd zo gebleven. Oké, okay, en nu wordt het toch een speciale uh, avond als uh, het Songfestival is met Joost Klein. Zeker, uh, zeker. Oké, okay, nou, uh, jammer. Uh, ga maar beginnen met de ah! Ah! Het einde van uh, het interview met de burgemeester <laughs> abrupt kwam er een muziekje tussen. Thomas, die staat een beetje te kijken van wat gebeurt er nu weer. Hans gaat er nog even bij zitten. Uh, dit was de laatste uitzending van Goedemorgen Zandwoord van 2023. Wij wensen iedereen een voorspoedig uh, 2024. Voorzichtig met vuurwerk, Thomas. Niet uh, de sigaret weggooien en het rotje in je mond. Graag andersom. Voor de rest geniet ervan, maak er wat moois van en wij zien elkaar in 2024 weer terug. Hans, bedankt voor de redactie. Thomas, bedankt voor de techniek. Mijn naam is Ben Zonneveld en tot de volgende keer.